See fire.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 Afghanistan wil 72 gevangenen vrijlaten die door de Amerikaanse overheid worden gezien als gevaarlijke criminelen. De VS zegt dat ze betrokken zijn geweest bij de dood of het verwonden van westerse militairen en dus terroristen zijn. Afghanistan zegt dat er geen bewijs is tegen de 72 gevangenen. Wel is er bewijs tegen 16 anderen. Zij komen voor de rechter, zegt Afghanistan. Het weer, vandaag droog, geregeld zon... In het noorden kans op bewolking en het wordt vanmiddag 7 tot 9 graden. Morgen trekt er een storing over Nederland met veel bewolking en lichte regen. En dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij het knopend watergaafsmeer 2 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij Zaandam 6 heeft te maken met de aanrijding die we hadden op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Oostzaan nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn open. Op de A10 de Ring Oost richting Amersfoort. Tussen Nieuwendam en Knopend Watergaasmeer 6 kilometer. Bij Watergaasmeer zijn twee rijschokken dicht. A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Knopend Herbrechtseplein 5 kilometer. Na een ongeluk is tussen Rotterdam-Prins Alexander en het Terbrechtseplein de rechte rijschok dicht. Tot zover de verkeers.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 on me My man He don't love me He treats me all for me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 niet alleen vanwege de muzikale uitstraling, maar ook omdat dat mijn tune is van de programma's die dus ik draai. En ik laat nu horen, heel toepasselijk: How do you like your eggs in the morning? How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss.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 Een regular monster in morning kiss ja goedemorgen luisteraars. Uh, u luistert nu even naar ademspoor en ik ga een cd'tje draaien. Want voor mij heeft uh, het uh, afgelopen jaar in teken gestaan van de onthulling van het. Uh, stambeeld van de Aardemse reuzen, jazzreuzen. Ruud Brink, saxofonist en Deetje Kaart op de trompet. die eigenlijk vanaf de jaren 50 al in de Aardemse Jazzclub speelde en door de jaren heen eigenlijk de beste soliste, of, tot de beste solisten van Europa behoorden uh, uh, op hun instrument.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 Number 10. Look out, that Bobby Darren! Been your boy singing the same song as you.